In Utrecht is de eerste bijeenkomst aan de gang waar PvdA-leden vragen kunnen stellen over het regeerakkoord van VVD en PvdA. Partijleider Samson en voorzitter Spekman houden een toespraak. Daarna beantwoorden ze vragen uit de zaal. Er volgen nog twee bijeenkomsten. Zaterdag kunnen de PvdA-leden het regeerakkoord goed of afkeuren op een congres in Den Bosch.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 Bijzonder goedenavond. Het is bekervoetbal wat de klok deze week slaat. Te beginnen vanavond zijn wij erbij. Bijvoorbeeld in de Euroborg, waar FC Groningen en ADO Den Haag tegen elkaar spelen. We zometeen meer over die wedstrijd. En Sneek is ook in de ban van het bekervoetbal, dankzij ONS en SWZ. Twee amateurclubs die morgen en donderdag aan de bak moeten tegen respectievelijk Ajax en AZ. En daar lopen ze in Sneek wel warm voor bij de warme bakker. We zijn vanaf uh, afgelopen zaterdag al begonnen dat er toch wel een, een paar duizenden uh, de toonbank over zijn gegaan. Mensen stonden in de rij voor de toonpoes? Ja, nou inderdaad. Nog ja. steeds. Ja, ja, dus dat uh, zegt genoeg. Vanaf 2016 is rugby olympisch voor zeventallen... een goede reden om in deze mondiaal nog onderontwikkelde tak van de rugbysport een nationale ploeg op te tuigen... en klaar te stomen voor de Spelen van 2016 in Rio. De internationals van Nederland leven nu als profs en dat bevalt goed. Het is een droom die uitkomt eigenlijk. Het is geweldig om dit elke dag te kunnen doen. En met dit team, we worden elke keer beter. En ja, natuurlijk de olympische droom is de droom van elke sporter. En om de Spelen in 2028 naar Amsterdam te halen, lijkt kansloos nu het nieuwe kabinet de financiële ondersteuning daarvan niet in deze tijd van crisis vindt passen. In Spanje willen ze het evenement juist wel organiseren. Volgens Maurits Hendricks, voormalig hockeybondscoach van dat land, een verkeerde keuze. In ieder geval, mijn sport is daar de nek om gedraaid. Die hebben geen enkele steun meer. Die gaan nu voor het eerst niet naar de champions Trophy, terwijl ze zich geplaatst hebben. Terwijl dat land wel inzet op een heel groot evenement. En hoe ze zich in Spanje zelf overdenken over die Spelen van 2020... horen we zometeen. Genoeg te doen tot 11 uur in Langste Lijn. En er is, zoals gezegd, veel bekervoetbal. FC Groningen in de Euroborg tegen ADO Den Haag... wordt het al eerder op deze zender. En die houtkamp. 1-0. Nog altijd voor uh, FC Groningen. Doelpunt gemaakt in de 33ste minuut. Mooie goal. Voorzet vanaf de linkerkant van Kirm op maat. Een van de betere spelers in de eredivisie, uh, mag ik wel zeggen. Want ik vind hem erg goed. Michael De Leeuw. Hij uh, heeft zich uh, moeiteloos aangepast. In uh, Groningen overgekomen. En uh, scoorde dus de 1-0. Nu uh, Groningen weer in de aanval. Want Ado Den Haag laat heel weinig zien. De nogal forse Zeefuik heeft de bal onder controle. Geeft hem naar de buitenkant, komt de bal voor het doel, wordt weggewerkt. De Groningen dus beter. Speelt ook niet super hoor, maar ja, het is gewoon beter dan ADO Den Haag. En nog steeds de aanval van FC Groningen. Bal helemaal over de hele, naar, in de richting van Kirm. Maar de Sloveen kan niet bij de bal komen omdat invaller Omeru de bal kopt. En de bal gaat over de zijlijn. Mag hij gegooid gaan worden door Burnett. De linksback van FC Groningen. Ja, wat heb ik gezien van Ado Den Haag? Een schot van ex-Groninger Holla. Het werd van de lijn gehaald door uh, uh, Kees Kwakman, de aanvoerder van, uh, van de FC Groningen. Maar voor de rest heel erg weinig gezien van Ado Den Haag tot nu toe. Balbezit voor Zeevuik. Zeevuik raakt de bal kwijt. Geeft een duwtje. Gezien door Kuipers, de scheidsrechter En dus een vrije trap. ...voor Ado Den Haag, dat ook voorin gewisseld heeft. Vicento is gekomen voor Sherry, die ook weinig heeft laten zien. En eigenlijk de belangrijkste man bij Ado Den Haag, daar heb ik nog helemaal niets van gezien. Jens Toornstra, eigenlijk de architect op het middenveld, is vandaag tot nu toe eigenlijk gezichtsloos. We zien hem niet, onzichtbaar is hij op het middenveld. De spelverdeler van Ado Den Haag, balbezit voor Kappelhoff aan de rechterkant. Voor FC Groningen gaat de bal weer naar voren. Maar het is een beetje heen en weer spelen. Nu wel goed. En dan is het de eh, mogelijkheid voor FC Groningen. Via Bakuna. Bakuna bal voor. Wordt weggehaald. Wordt opgevangen door Sparf. De Fin legt hem nog even terug. En dan gaat de aanval verder. Via de Leeuw. De Leeuwrand straks op Een mooi balletje. te doorlopen Sparf. Maar kan hem net niet onder controle krijgen. En dan met heel veel moeite over de zijlijn gewerkt door Ado Den Haag. Maar het is duidelijk, FC Groningen wil graag de tweede maken. Want ook de beker is heel belangrijk. Niet voor het publiek overigens. Stadion de Ureborg half vol. En dat uh, valt me een beetje tegen. Met uh, toch een belangrijke wedstrijd in de beker voor FC Groningen. De inborp genomen. Bal aan de rechterhand bij Kappelhoff. Kappelhoff, bal uh, helemaal terug. Slechte bal, levert hem zomaar in bij de tegenstander. ...bij, Beug, uh, bij uh, Van Duinen. En dan gaat de bal de diepte in naar Vicento. Vicento aan de linkerkant heeft de bal, maar gaat tegen de vlakte. Goed verdedigd door Virgil van Dijk. Die laat de bal over de achterlijn lopen. En dat was dus goed werk van de verdediger van FC Groningen. Na 65 minuten spelen. Nog altijd 1-0 door het doelpunt in de 33ste minuut van de Leeuw. In het voordeel van FC Groningen tegen Ado Den Haag... ...in de derde ronde van de KNVB-beker. En over bekervoetbal gesproken. Sneek is deze week even de voetbalhoofdstad van Nederland. Twee amateurclubs uit de Friese stad die in het bekertoernooi uitkomen... tegen grootheden uit de Eredivisie. SWZ neemt het donderdag op tegen AZ... en een paar honderd meter verderop speelt ONS morgen tegen Ajax. Aan de vooravond van die duels is Sneek volledig in de ban van de beker. En dus bracht Edwin Cornelissen eerst maar eens een bezoek aan de plaatselijke bakker. Ja, goedemiddag. De vraag is natuurlijk, heeft u ze nog... Ja, zeker. Dus, uh, ik heb uh, genoeg. Mag ik eens kijken? Ze zien er heel lekker uit. Uh, mooie kleuren. Uh, kortom, een uh, super uh, product. Ik zie je Tom Poesen in het centrum van Sneek. Met uh, de kleuren oranje en wit. Waarop het logo van Ajax. En natuurlijk die ene club uit Sneek. ONS. En dan zie ik Tom Poesen met zwart en met wit. Het logo van AZ. En die andere club uit Sneek. Wit-zwart. Nou, ik wil er wel een proberen, mevrouw. Nou, meneer. Kijk eens Eet aan. Ja, dank u wel. Heeft u er ook bestek bij? Er, uh, ja. Het is natuurlijk met pijn in het hart dat ik mijn tanden in die logo zet, maar uh -huh. alleen het logo is al lekker. Er zitten lekkere roomlaagjes zit erin, een lekkere krokante uh, uh, bodem en uh, glazuur. Nou. Ik heb dus mijn tanden gezet in die tompoes. Hij is heerlijk overigens. Um, maar um, ja, Sneek liep er ook wel warm voor. Hè? Want aan uh, wat voor aantallen moet je denken die u al uh, verkocht heeft? Nou, ik denk uh, we we vanaf uh, afgelopen zaterdag al begonnen... dat er toch wel een, uh, een paar duizenden uh, de tonbank over zijn gegaan. Mensen stonden in de rij voor de tompoes? Ja, nou inderdaad. Hé, hey, bedankt. Nou, u ook bedankt. Tot ziens. Tot ziens. <laughs> Daar. Zo, en de gevulde maag op naar de clubs. De poort van het sportcomplex staat open. Hartelijk welkom bij SWZ Snake. En dan nu de kantine in. Het is nog dicht. Maar er zijn ook alvast wat spelers... voor de laatste training voor de grote wedstrijd. Dat opent natuurlijk deuren. Zo, heren. Al vroeg op de club. Ja, straks staat er weer training op het programma. Hoe is het voor de spelers, die gekte die hier ontstaat? Want Snake is helemaal in voetbalsfeer hè, deze dagen. Ja, klopt. Als je ziet... Uh... Welke media hier allemaal naartoe komt. En een uh, publiek, uh, 4.500 man langs het veld, dat, uh, dat zie je ook niet elke zondag. Hé, hey, er vliegt een sjaaltje door de lucht. Ja. Uh, van wie was die afkomstig? En, uh, een sjaaltje dat gemaakt is uh, speciaal voor de wedstrijd. AZ ook uh, maar. Uh, SZ Boze Snake. Weet jij nou net uitgemaakt voor een Ajax supporter? <laughs> Ik ben van Ajax. Ja. ja. Dus had je eigenlijk liever willen spelen tegen Ajax of niet? Ja, eigenlijk wel, als ik eerlijk ben. Maar uh, AZ is ook hartstikke leuk. Ja. Oh, nog zie je Kees ook. Zullen we verlichtingen hier komen? Kees. Ja, nou, daar staan ze dan, hè? De helden. Daar staan de helden, ja. Op het trainingsveld. Ja, op het trainingsveld. En, uh, maar zien wat ze ervan bakken, hè? Aanstaande donderdag. Dus... Uh... De voorzitter is dat van de SVZ. Dan nou ga ik zo dadelijk even bij de buren van de ONS kijken. Die pakken het grootste aan en met noodtribunes en zo. Dit is allemaal iets kleinschaliger. Wij doen het wat kleinschaliger. We hebben achter de korte zijde van de doelen... hebben we dus wel nog starten, staantribunes uh, gemaakt. Uh, er gaan hier zitten zo'n zo, zo 500 en, en staan dan de tribune. En staan, dat, dat is de rest, zeg maar 4000. Of zo. Rondom het veld. Rondom het veld, ja. De hoofdtrainer. Die uh, zat een tijdje in uh, zijn hok daarachter. Hè? Wat had u allemaal te bespreken? Even met een uh, jonge speler, even de afgelopen wedstrijd doornemen. We gedrag en houding in de tweede helft dus... Ah. Dat komt er ook nog bij, dat... zelfs in zo'n belangrijke week. Dat hoort gewoon om door te gaan. <laughs> en dat vind ik heel erg belangrijk. Ja. Toch die ene wedstrijd die, die, die stijgt er natuurlijk wel bovenuit. Hè? Daar, daar is alles op gericht hier. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk uh, fantastisch dat je twee van zulke wedstrijden hier in, in Sneek hebt. Ik kan er het ene en naar het andere cliché tegenaan gooien. We beginnen bij 0-0, een balletje kan raar rollen, maar wat mag je er nou concreet van verwachten? Nou, ik heb tegen de jongens in ieder geval gezegd, want uh, ze kijken ernaar uit. en Dat ze ook zeggen, van, uh, dat we zeggen met z'n allen, daar moeten we van genieten. Voorzitter, nog één vraag. Hoe kom ik bij die van ONS? <laughs> bij die van ONS kom je heel simpel. Dat is uh, de overholtonde over en dan pak je de eerste afslag weer uh, naar rechts. Kijk eens even, er is wel wat gaande bij de grote buurman. Extra lichte installaties en de geraamtes van de noodtribunes die zijn ook wel zichtbaar. Hallo. Het ONS Ajax Café. Het ONS Ajax Café. Ja, dat zou vandaag open zijn. Ja, dat is een kantine. Dat is daar. En dan zie ik daar aan de muur hangen het ONS Clublied. Oranje Nassau, zet je beste beentje voor. Met jouw oranje ga je vieren het leven door. Het is nogal een operatie hè, voor de club. Het is een enorme operatie, maar uh, als je heel veel vrijwilligers hebt, dan uh, maken vele handen licht werk. Hè? Ja. Noemen we dit nou een hoogtepuntje in de clubhistorie? Dit was een, niet een hoogtepuntje, maar het, ho het hoogtepunt in 80 jaar bestaan. Oh, Oranje Nassau, houd je thuis, sa je parol. Zo, wat zie ik daar? De shop. Dat klopt, de shop. Sjop, Sjop, echt Fries, hè? En dan kan je alles krijgen voor wat betreft die wedstrijd. Zal ik even laten zien? Ja, graag. We beginnen we met de hardloper, de ONS, Ajaxiaal. En dan hebben we natuurlijk de Caps en nee, de Weduwe-Joustra-Weerdeburg. Precies, want we hadden de al gehad, maar nu ook de Berenburg. Dat klopt, dat ja. klopt, ja. En wat moeten we er sportief van verwachten? Nou ja, daar moeten we een beetje reëel in zijn, hè. Ik denk dat we er gewoon een hele fijne avond van moeten maken. Ja. En dan sluiten we het KNVB-bekentoernooi netjes af. Nou, ik ga zo dadelijk, want de reputatie loopt toch op zijn eind... maar eens een keertje die Berenburg proberen. Lijkt me een heel goed plan. Proost. Gaat u gaan. Geniet ervan. Laat ons nu juichen, luid van goal, goal, goal. Sneek in de ban van bekervoetbal, dankzij ONS en SWZ. Twee amateurclubs die morgen en donderdag dus aan de bak moeten... tegen respectievelijk Ajax en AZ. En ook vanavond werd er al gespeeld voor de beker. Bijvoorbeeld in Heemskerk. ADO 20 tegen FC Eindhoven. We gaan er eens even over praten met de trainer van ADO 20. Martin de Groot. Martin, goedenavond. Goedenavond, hallo. En gefeliciteerd met het uitschakelen van FC Eindhoven. Maar ik wil toch even weten, wat heb je hier spelers gegeven? Uh, ja, dat, uh, die vraag heb ik eerder gehoord. Uh, maar ik denk dat we daar heel reëel zijn. En we hebben ons gewoon goed voorbereid uh, op, op deze wedstrijd. Voor alle duidelijkheid. Jullie hebben met 6-1 gewonnen van FC Eindhoven. Ja, jullie op. zijn een club uit de topklasse. Eindhoven is de nummer 14 uit de Jupiler League. Klopt. En na een kwartier kwamen er nog wat supporters daar bij jullie het park op. En die zagen een stand staan op het bord van? 5-0. En toen dachten ze, er ah, daar, daar is iets mis met het scorebord. Nou, uh, dat, dat, daar had iedereen het over. Maar uh, de 1-0 viel al heel snel. En uh, Eindhoven was helemaal van En... Ja, door, door ons spelletje, zeg maar, uh, we zijn een hele combinerende ploeg, uh, kwamen we echt binnen binnen 10 minuten op twee, drie, 4 en 5-0. Dus uh, ja, fantastisch. Ja. En, uh, uh, ik denk dat Eindhoven helemaal verslag was en dat wij in een flow terecht kwamen en die was na een kwartier over en toen was de wedstrijd beslist. Nou, nou hebben jullie in de vorige ronde Almere City uitgeschakeld, ook nog met, met de redelijk ruime cijfers, nu dus Eindhoven. Ja. Maar toch met alle respect, middenmotor in de topklasse. Ja, maar uh, ik denk dat wij ook in de topplasse een aanwink zijn. Uh, wij spelen een, een, een voetbal uh, dat we proberen om één, uh, te, één goal meer te maken dan de tegenstander. Ja, en dan ga je ook wel eens op je bek. Uh, WK1 verloren winnen de laatste minuut met 4-3. Ja, die had je ook kunnen winnen. Dus uh, je had voor hetzelfde geld wat meer puntjes kunnen hebben. Dus uh, we, we, we laten het publiek gewoon goed voetbal zien en dat is het belangrijkste. Wat zei de coach van Eindhoven na afloop? Ja, Jon, die heeft me gefeliciteerd en die was gedesillusioneerd en uh, ja, ik uh, hoop dat Jon het weer op de rit krijgt, want ik denk dat dit uh, bij Eindhoven nog met z'n door gaat werken. Ja, uh, nou heb je dus al meer uitgeschakeld nu Eindhoven. Ja, waar hoop je op in de volgende ronde? Nou, ik hoop in ieder geval uh, op een thuiswedstrijd, want uh, we hebben een fantastisch publiek en uh, als je dan een thuiswedstrijd kan loten tegen een hele goede tegenstander en voor vijf, zesduizend man, ja, dat is natuurlijk een, een droom die je misschien kan uitkomen in Heefskerk. Dus daar, daar, daar ga ik voor. Wel leuk, hè, dat bekertoernooi? Het bekertoernooi het heeft altijd iets aparts. En, uh, dat is altijd in uh, 90, 95 minuten worden de wedstrijden gespeeld. En uh, ja, toch de raarste uitslagen. En dat heb je vanavond weer uh, gezien. Martin de Groot, trainer van ADO 20. dankjewel en nogmaals van harte met de 6-1 overwinning op FC Eindhoven. Dankjewel. Kijken we er even naar een paar andere uitslagen. De graafschap tegen Go Ahead Eagles eindigde al vroeg in de avond in 0-3. Voor de ploeg uit Deventer dus. Kambuur tegen Telstar is nog bezig. Stand is daar 1-1. Er wordt verlengd. En verlengd wordt er ook bij Rijnsburgse boys tegen Emmers. Stand is daar nog altijd 0-0. Dordrecht tegen Scheveningen is geëindigd in 2-1. En zometeen gaan we weer even naar onze centrale wedstrijd. FC Groningen tegen ADO Den Haag. De stand is daar 1-0. Het is inmiddels 13 minuten voor half elf.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 You know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 John, 80, still We gaan weer eens even naar onze man in Groningen. die Houtkamp in de Euroborg. Waar de wedstrijd tussen FC Groningen en ADO Den Haag wordt gespeeld in de knvb beker Nog altijd 1-0, Andy. Nog altijd 1-0. En uh, Groningen blijft uh, drukken. Eindelijk ook een beetje aan de andere kant uh, wat uh, actie van ADO Den Haag. Maar verder dan het strafschopgebied komen ze volgens nog niet. Goed schots gezien van Kief de Belt van FC Groningen. Goed gestopt ook door... Keeper Swinkels die in de eerste helft trouwens gigantisch in de fout ging... Door onder een bal door te gaan. En de, de, de bal kwam voor de voeten van de in de tussentijd al uh, gewisselde Kirm. En die schoot de bal tegen de onderkant van de lat. En de bal die terugkwam van die lat. Die werd prachtig ingekopt door de maker van het enige doel met Michael De Leeuw. Maar toen was Swinkels wel weer op zijn post. En met een snoepduik haalde hij de bal nog uit het doel. Anders was het 2-0 geweest. En was Groningen denk ik wel in veilige haven geweest. Nu is de bal over de zijlijn gegaan. En mag Ado gaan gooien via Kenneth Omeru. Hij werd uh, uh, op de bank gehouden in het begin van de wedstrijd ten uh, faveur van Dion Malone. Uh, maar hij is er toch ingekomen nu voor Vito Wormgoor. En uh, ja, de bal is weer over de zijlijn gegaan en dan mag Torenstra gaan gooien. Doet het halverwege de helft van FC Groningen. Eindelijk wat meer actie dus van Haag richting uh, uh, het doel van Luciano. Die verder absoluut geen problemen heeft gekend tot nu toe. En dan gaat de bal weer eens over de zijlijn. Maar is er een overtredingtje begaan door Rijdel Poepon. Waar we ook heel weinig van hebben gezien in deze wedstrijd. De spits, maar hij krijgt ook weinig goede ballen aangespeeld. En dus uh, is het lastig voor een uh, uh, in dit geval rechterspits van Adeldenaag. ...om iets goeds te doen met die bal. Luciano heeft de vrije trap genomen. Naar voren wordt doorgekopt door Michael de Leeuw naar... Uh, uh, naar die, de flinke Zevuik, mag ik wel zeggen. En dan gaat de bal naar de rechterkant. is Het uh, balbezit nog altijd voor FC Groningen. Maar wordt de bal niet goed uh, voorgegeven. Kan Ador Den Haag weer vandoor. Maar het is een hele matige wedstrijd om naar te kijken. Er gebeuren veel uh, dingen die eigenlijk niet uh, horen. Of slechte pases. En uh, zoals nu ook weer, slechte bal van Ador Den Haag van achteruit. En dan kan Bakuna weg. En is het 3 tegen 3. Nu hier zit wat in. 3 tegen 3. Bakuna in op het gebied. Hij schiet zelf. Ja, dat is een simpele bal voor keeper. Swinkels. En dit had Bakuna beter moeten doen. Zo blijft het 1-0 in het voordeel van FC Groningen tegen Adel Den Haag met nog 10 minuten te gaan. Bondscoach Paul van As vertrekt over drie weken met de mannenhockeyploeg richting het Australische Melbourne voor het toernooi de Champions Trophy. Van As heeft na de Spelen in Londen afscheid genomen van Teun de Nooijer, Floris Evers en eh, Roderick Weusdorf. En ook in zijn begeleidingsstaf is het een en ander veranderd. Zo is oud-international Maarten van Heeswijk zijn nieuwe manager en neemt Erik Verboom de plaats in van Thomas Tichelman als de nieuwe assistent bondscoach. Ik ben ontzettend blij mee. Erik, ik ken hem al een tijdje. Hij heeft toen ook twee jaar geleden, toen ik met Nederland 40 nog met een hele grote groep aan het werk was, heeft hij ook een paar keer bij ons op het veld gestaan. Erik heeft het fantastisch gedaan bij Dragon in, in, in België. Vorig jaar derde geworden bij de EAL. Nu weer de eerste ronde gewonnen. Dus wat dat betreft, en het grote staat van dienst ook in het Nederlands hockey. Bij de dameslijn is hij assistent assistent-bondcoach geweest. Hij heeft Jong Oranje dames gedaan. Jonge Oranje heren, nou, noem maar op, Te veel om op te noemen. Zaalkie heeft hij zelfs gedaan. Dus uh, nee, Erik is een absoluut uh, uh, uh, uh, mooi en een bijdrage dat hij nu bij het Nederlands her herenteam uh, komt. En de tweede is een nieuwe manager, dat is Maarten van Heeswijk. Ook geen onbekende in Nederlands hockey. Maarten was ook manager in 2000, Sydney. Olympische Spelen met Maurits Hendricks. Uh, en Maarten, elke ervaring in het hockey natuurlijk, heeft uh, Kazet Kazet gedaan. Uh, kazet er 1 gedaan, Dames één 1 daar gedaan. En uh, nou, we kennen Maarten ook altijd tegen hem moeten spelen. Uh, heel weinig met hem en dat gaan we dus nu doen. We gaan nu met elkaar dit reisje uh, naar een mooi einde brengen. Ja, even over Erik Verboom, uh, Hij is nu nog coach van het Draakrond in België, je zei het al. Uh, stopt hij daarmee straks? Ja, ja, ja. dit wordt, uh, wordt het laatste seizoen en dan in de zomer fulltime zelf al. Dan gaan we even naar de Champions Trophy kijken, Paul. Een raar toernooi, hè? want uh, ja, de competitie is nog bezig hier in Nederland. Uh, 1 december begint het toernooi. Hoe ga je je voorbereiden op dat toernooi? Ja, de voorbereiding is niet optimaal. Wij hebben te weinig trainingstijd, bijna niet. We trainen nog maar twee keer in Nederland. Dan gaan we al heel snel gelukkig. Net 18 november is dus de competitie afgelopen. De 19e gaan we naar Melbourne. Dan hebben we nog twee weken. Uh, dan moeten we ons acclimatiseren natuurlijk. Dat duurt al zeven dagen en dan nog wat trainen. Dus uh, uh, we verwachten er niet te veel van. Maar we gebruiken het toernooi wel om uh, nieuwe mensen weer in te passen. Uh, zijn er zijn natuurlijk een aantal gestopt. Uh, uh, Robert van der Horst gaat niet mee, want hij wordt voor de tweede keer vader. Dus uh, we moeten ook groeien. We gebruiken het echt om weer te groeien naar een nieuwe hiërarchie en een nieuwe teamstructuur. Hoe gaan andere landen met dat toernooi om? Heb je dat een beetje gevolgd? Ja, een beetje hetzelfde. Uh, niemand maakt zich, dat is het voordeel natuurlijk. Uh, niemand maakt zich geloof ik echt, uh, echt, echt druk. Maar iedereen gebruikt het ook om, om te verjongen en om te kijken. Ik begrijp dat Engeland ook met een, uh, met een jonge ploeg daarheen gaat. Duitsland gaat ook met een jonge ploeg daar naartoe. Uh, dus wat dat betreft uh, is het wel een mooi toernooi. Uh, want je ziet een hoop nieuwe mensen. En dat is ook altijd weer interessant. Het is een soort uh, ja, onderhoudstoernooi zou je kunnen zeggen. Hè? Ja... Uh, ja, het, het, het staat gepland. Het is natuurlijk, Kijk, de piek hebben we allemaal gehad in de zomer Olympische Spelen. Dan is het nu niet waar als je dan zou zeggen... we zitten nu naar in een piek en we gaan, het is weer superbelangrijk. Nee, dat is het niet, want anders had het wel anders aangepakt. Maar dat kan ook niet. Maar als je daar eenmaal bent, en dan gaan we natuurlijk maximaal geven... en dan willen we ook maximaal zien wat, wat de nieuwe structuur en energie oplevert. En dan gaan we natuurlijk wel sportief proberen zover mogelijk te komen. De hockeybondscoach Paul van As in gesprek met verslaggever Tim Steens. Zometeen het vervolg van FC Groningen van Ado Den Haag in de beker is Louise Rachel I need a hangover to feel at ease so I'm too sick to van Rachel Louise. En ze komt gewoon uit Utrecht. De Euroborg. Ja, Hoe lang is er nog te spelen bij FC groningen en Andy? Drie minuten officieel, Twan. Met uh, nog wat extra tijd. Een minuutje of twee, drie. Er zijn vijf wissels geweest. Dus, nou, dus zeg maar een halve minuut per wissel. Weinig uh, gelukkig uh, blessures gezien. Net een wissel. De vooralsnog matchwinner Michael De Leeuw is gewisseld. En Paco van Morsel is zijn vervanger. Overigens opvallend Texera... Die uh, dure jongen uit Uruguay, die uh, is er niet bij. Zit ook niet uh, op de bank. En uh, ja, die uh, zal een beetje de pest in hebben dat hij uh, zo weinig speelt onder uh, Maaskant. Dat zullen we eens uh, na afloop gaan vragen. In ieder geval balbezit voor Schet, invaller bij FC Groningen. Goede bal van Morsel. Van Morsel is de eerste balbezit en schiet tegen een tegenstander op. Maar toch, uh, we hebben ook een goede kans gezien. Mogelijkheid in ieder geval voor Ado Den Haag. Een vrije trap, net buiten het strafstofgebied. En daar kwam Holler zich voor melden, ex-Groningen. Maar hij schoot de bal in de handen. Van keeper Luciano de Silva. En uh, dat betekende dat die mogelijkheid voorbij was voor ADO Den Haag. Een van de weinige, zeer bitter weinige uh, mogelijkheden voor de Hagenaars. Die uh, niet goed voetballen. In ieder geval in aanvallend opzicht niet heel weinig weten te creëren. Nu wel de inworp vanaf de linkerkant komt terecht. Bij Beugelsdijk. En Beugelsdijk even terug naar Vicento. Vicento schiet. En dat scheelt maar heel weinig. En uh, het is ook toch dat Kwakman er even aanzet aan die bal. Dat Luciano zich uh, bijna verschalkt zag. Maar hij heeft de bal in de knuisten, de Braziliaanse knuisten. En kan hem uh, weer naar voren brengen. Kijk naar het scorebord. Nog anderhalve minuut te gaan. Bal de diepte in. Komt terecht in de buurt van Zeefuik. Haalt hij het? Nee, hij haalt het niet. Want de bal wordt uh, weggewerkt door Malone. En dan kan Ado Den Haag weer eens proberen in de avond te gaan bal naar voren. Maar Virgil van Dijk zit er eventjes tussen. En dan helemaal. Nu is het Kappelhof die de bal heeft. Johan Kappelhoff weer terug in de basis van FC Groningen. Probeert in de diepte Pacuna aan te spelen. Maar dat lukt niet want de bal is te hard. En komt in de hand terecht van Robert Swinkels. De keeper van Ado Den Haag. Uh, Ado Den Haag, dat uh, uh, vorig jaar hier een uh, bijzonder vreemde wedstrijd speelde. Want in de na-competitie wonnen ze met 5-1 in Den Haag. En uh, toen dacht iedereen: nou, het is uh, wel gebeurd voor EFSA Groningen. Die wedstrijd, de uh, terugwedstrijd in Groningen. Want het ging over twee wedstrijden. Die, uh, dat is een sinecure. Maar nee. In Groningen werd het weer 5-1 voor FC Groningen. Toen won Adel Den Haag naar Strafschoppen. Zoals FC Groningen naar Strafschoppen won in 2010 voor de Beker. Toen het uh, na 90 minuten 1-1 was. De bal over de achterlijn gegaan bij FC Groningen. Een, uh, le, uh, le, uh, Luciano kan de bal naar voren brengen. Wordt opgevangen, heel matig opgevangen door Omeerdoe die de bal zomaar over de zijlijn heen trapt. Ja, en dan uh, verspeel je de kostbare seconde... want FC Groningen heeft absoluut geen haast om de bal in te gaan gooien. Nu moet dat dan wel, want uh, Lorenzo Burnett heeft de bal in de handen ge gegeven en gekregen... en gegooid op zeefuik. Hij krijgt hem terug, Burnett, maar raakt de bal dan kwijt. Omeerdoe, bal de diepte in. Nu een beetje pompen naar voren, maar de spitsen staan niet echt uh, uh, op scherp... om het zomaar te zeggen, dus moet de bal weer even helemaal terug. Is het uh, balbezit voor Meijers? Goeie bal, de diepte in. Nu moet de bal voor het doel komen. Komt ook voor het doel. En dan is het Virgil van Dijk die hem net aanraakt met het hoofd. Waardoor er geen kans komt voor Ado. Daarna gaat de bal wel over de zijlijn. Aan de andere kant van het veld. En heeft Holla. De bal en gaat hem geven aan Omeru. Want die kan ver gooien. Als ik het wel heb. Ja, dat is Omero. Die kan echt heel ver gooien. Een halve corner. Maar hij gaat het ja, toch doen. Er komen wat mensen. Zoals Beugelsteek naar voren. Maar hij gooit hem naar de vrijstaande Aaron Meijers. Meijers met de bal terug op Omeru. Moet de voorzet gaan komen. Legt hem eerst nog even mooi. Legt hem voor. Daar is hij. Nee, geen doelpunt. Bal wordt geschoten door Stanley Elbers. Tegen het achterhoofd van Kwakman. En dan ook de kans daarna gaat over het doel van Luciano, terwijl Kwakman op de grond ligt. Kreeg dat schot van Elbers, heel hard tegen het achterhoofd. En dat is voor FC Groningen, maar goed ook. Want anders was die bal erin gegaan. Hij staat gelukkig weer op. Uh, uh, Kees Kwakman, de aanvoerder. Hij uh, moet zijn ploeg toch uh, het goede voorbeeld geven. We gaan nog een wissel krijgen aan de kant van FC Groningen. Uh, eruit gaat uh, Zevuik. Erin komt uh, uh, Soek, soek, soek. Ex, uh, Ajax onder andere. Hij mag de laatste paar minuten volgemaakt. Ja, Zeefouw die gaat op zijn 11:30 naar de kant. Heel langzaam komt hij aangelopen. En zal dan het veld gaan ruimen voor Soek. Terwijl we al anderhalve minuut van de drie minuten extra tijd die we krijgen erop hebben zitten. En uh, Luciano de bal weer in spel gaat brengen. Dit was een hele grote kans voor Ado Den Haag. Die uh, niet benut werd door Stanley Elbers. Ook door het uh, kamikaze van uh, Kees Kwakman. Balbezit voor FC Groningen. Door uh, Soek goed gedaan. En door Van Morsel goed gedaan. Wordt ook tegen de vlakte gewerkt. En blijft dan even liggen. Omdat hij een tik tegen het achterhoofd kreeg van een schoen. Van, als ik het uh, wel heb, uh, Stanley Elbers. Nee, het is niet Elbers. Het was Kevin Jansen die deze man raakte. Paco van Morsel. En dus de vrije trap voor FC Groningen. Tim Sparv, de VIM, achter de bal. En er wordt gevraagd waarom duurt het zo lang aan de scheidsrechter. Maar dan is hij toch genomen naar Soek. Soek aan de linkerkant. Met Omeerdoe tegenover zich. Aardige beweging. Van Soek. hij gaat wel langs een man, maar niet langs de tweede. En dan kan Ado Den Haag weer overnemen. Bal hard naar voren geramd op hoop van Zegen. Maar Virgil van Dijk is een rots in de branding achterin bij FC Groningen. Komt de bal nu ook weg. En dan kan Groningen weer in de aanval gaan via Bakuna. Staan nu weinig mensen nog van Ado Den Haag achterin als de bal naar de rechterkant gaat. Waar uh, Mitchell Schet uh, de bal heeft. Die nu aan de rechterkant is uh, verschenen. Maar de bal wordt uh, tegen hem aangeschoten. En gaat over de zijlijn. En dus mag Ado Den Haag nog een keer gaan komen. Dan hebben we bijna de drie minuten erop zitten. Nog twintig seconden. Gaat de laatste aanval zo'n beetje voor Ado Den Haag in. Is het uh, Kees Kwakman die er goed tussen zit. En een duw krijgt. Van Van Duinen. En dan denk ik dat uh, zo dadelijk uh, Björn Kuipers gaat afsluiten, Want uh, drie minuten extra tijd zitten erop. En ik kijk even naar de bank van FC Groningen. Robert kan zal blij zijn. Want hij overleeft de derde ronde in deze moeilijke derde ronde. Voor FC Groningen tegen ADO Den Haag. Denk ik denk dat het thuisvoordeel toch gewerkt heeft voor FC Groningen. Want het doelpunt van Michael De Leeuw in de 33ste minuut. Is meteen ook de matchwinner geworden voor FC Groningen. Nog één aanval. Maar wel van FC Groningen. 1-2 tussen Schet en Van Moorsel. Schet gaat strafschopgebied binnen. En daar is Winkels. Die kan de bal pakken. En hem heel snel naar voren gooien. Ik kijk naar Björn Kuipers. Die fluit nu af. De vreugde is groot bij FC Groningen. Want Groningen wint door dat doelpunt van Michael Beleeuw. Met 1-0 van aden Den Haag. En gaat door in de Cup. Dat betekent dat er nog twee wedstrijden op dit moment bezig zijn. Kambuur tegen Telstar. Het staat er 1-1 en daar worden inmiddels strafschoppen genomen in Leeuwarden. En strafschoppen worden ook genomen bij Rijnsburgse Boys tegen FC Emmen. Die wedstrijd eindigde na 90 minuten en verlenging in 0-0. Amsterdam is door de internationale rugby board aangewezen als een van de speelsteden waar volgend jaar de eerste Women's Sevens Rugby World Series wordt gehouden. Dubai, Houston en het Chinese Guangzhou zijn de andere locaties. En met deze wedstrijden wil de IRB laten zien dat het zich inzet voor de verdere groei van damesrugby. Op het Nationaal Rugbycentrum in Amsterdam werd het nieuws nader toegelicht. En verslaggever Floris van Hoorn was erbij. En Hij informeerde hoe de Nederlandse vrouwen ervoor staan. 1, 2, 3. Over een kleine vier jaar staat rugby op het programma bij de Olympische Spelen. En die verandering heeft grote invloed op de sporters. Meer trainen. Harder trainen. En ondertussen een heel ander leven leiden. Ook voor aanvoerster Linda Jansen. Ik heb mijn baan opgezegd. Ik werkte als dierarts. We zijn nu een fulltime programma, dus rugby is nu mijn nieuwe werk. En hoe bevalt dat? Heel erg goed. Het is een droom die uitkomt eigenlijk. Het is geweldig om dit elke dag te kunnen doen. En met dit team, we worden elke keer beter. En ja, natuurlijk de Olympische droom is de droom van elke sport. En dat het nu in onze sport ook mogelijk is, is gewoon echt geweldig. Waarom merk jij dat het, dat het groter wordt? Meer, meer aandacht van de pers. We zijn zelf veel professioneler geworden, ook in onze manier van trainen. In de manier hoe we met dingen omgaan. Um, het, qua voeding, qua krachttraining, qua fysiobehandeling, dokter erbij. Dus daaraan merk je het ook dat alles om je heen is ook professioneler. Je merkt dat je eigen houding veel professioneler wordt. Dat je veel meer je rust pakt. Uh, ja, wat ik zei, op je voeding let, niet meer uitgaan. Al dat soort dingen. Dus dat is wel een hele grote verandering ja, voor mij persoonlijk. En, en wat je ook merkte om je heen. Wil je dat even bellen of niet? Ja, ik wil even weten hoe we staan worden. Het is half vijf geweest. Hier komen we de Niet alleen voor de speelsers verandert te veel, ook voor de bond. De sport moet bekender worden. En dan is het handig als je een groot toernooi kunt presenteren... in het bijzijn van lokale politici. Hallo, Michel Erik van Hallo, Erik. Nou, die mannen zijn bekend, hè? En van Maurits Hendricks. De technisch directeur van NOC NSF kijkt met bewondering... naar de ambities van de rugbybond. Het is natuurlijk fantastisch om te zien dat die ambitie er is. Dat past bij wat we allemaal in Nederland willen met onze topsport. Tegelijkertijd is het met nul beginnen en dan een fulltime topsportprogramma neerzetten. Dat is natuurlijk niet eenvoudig en al helemaal niet voor een kleine sportbond. Daar heb je gewoon handjes voor nodig die dat allemaal realiseren. Daar kunnen wij in helpen. We hebben ervoor gezorgd dat er een fulltime bondscoach aangesteld kan worden. We hebben nu geholpen om te zorgen dat daar ook... Onder instroom komt er ook een talentcoach daar fulltime op te zetten. Maar zo'n programma, daar gebeurt natuurlijk heel veel omheen. Hè? Die moeten reizen, die gaan naar trainingskampen. Daar moet een medische verzorging omheen zitten. Nou, kortom, voor een kleine bond allemaal niet eenvoudig. Dus dat zijn wel de zaken waar we scherp moeten blijven. Dat je niet een bond uiteindelijk in problemen brengt. Wat is de belangrijkste boodschap die zo'n bond meegeeft? Nou, ik denk, ik denk wel dat. Uh, jongens, hou je voeten op de grond. Hè. En uh, natuurlijk mooi dat we grote stappen nemen. En dit zijn wel hele grote stappen. Hè. Uh, in anderhalf jaar tijd een voltijd uh, topsportprogramma. Met veertien uh, fulltime atleten. Een groot uh, topsporttoernooi uh, in die sport naar, naar Amsterdam, naar Nederland gehaald. Uh, we moeten natuurlijk wel zorgen dat we, dat we de zaak goed blijven bemannen. Oké, okay, dames en heren, welkom. Uh, we zijn nog niet allemaal... Uh... Tegenwoordig van de instanties die daarmee zouden moeten zijn. Snelle ontwikkeling voor de kleine sportbond. Voorzitter Willem de Jong schakelt daarom graag andere bonden in voor de broodnodige kennis. We hadden kennis eigenlijk uh, met name hier in Nederland vandaan bij andere bonden waar we samenwerken. Waar we, uh, de volleybalbond zit in de stuurgroep bij ons. We halen veel bij de hockeybond vandaan uh, directe kennis. We halen wat loop, uh, wat, wat zeg maar skill coaching vandaan bij, bij bij atletiek. Um, we halen beleidsmatig wat bij de zwembond gedaan. Dus we hebben heel veel samenwerking en uh, gelukkig heel veel support ook. Directe support van andere bonden die graag mee willen werken. En over vier jaar in Rio de Janeiro willen de rugbyvrouwen een medaille veroveren. Het liefst goud. Een ambitie die Maurits Hendricks met een grote glimlach begroet. Daar begint het natuurlijk toch wel dat je sporters hebt die erin geloven, met een goede coach erop. Dat is het fundament van elk, uh, elke succesvolle sport. En dat hadden ze hier. Ja. Als je dan hoort hoe dat nu ook nog weer omschreven wordt... door iemand die eigenlijk helemaal niet uit het rugby komt... maar uh, uit de zijinstroom, zoals ze dat noemen... Dat is, ja, daar krijg ik mijn glimlach van. Dit is Twan van Peperstraten op Radio 1. Net een jaar, eind jaren 70 en You're My Best Friend. Het regeerakkoord haalde gisteren een streep door de Olympische ambities voor 2028. De politiek ziet er geen heil in in het binnenhalen van de Spelen. Oud-topsporters reageren vandaag op dat besluit van het kabinet. Allereerst oud-hockeyster Mienke Boy. Zij won goud in Peking in 2008. In de eerste plaats is het natuurlijk hartstikke mooi dat juist de plannen die tot het Olympisch Plan 2028 behoren, dus sportparticipatie verhogen, gym terug op scholen, dat dat wel is overgenomen. En ik ben vooral een ambassadeur voor de sport, dus daar ben ik heel blij mee. Dat er wel aandacht is voor sport en dat wel onderkend wordt hoe belangrijk sport is. Maar ik vind het als topsport natuurlijk wel heel erg jammer dat we die inspiratie, dat hoger doel, en hetgeen waar ik zo ontzettend van genoten heb en wat voor mij altijd als inspiratie heeft gediend om het beste uit mezelf te halen, het meedoen aan de Olympische Spelen en daar ook een medaille te winnen.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 Nou kijk, het draagvlak is wel heel erg belangrijk. Dat hebben we ook gezien met de toekenning aan de Olympische Spelen in Rio. Dus, uh, en ik, ik besef ook wel dat het draagvlak in Nederland uh, nu niet hoog is. Maar dat heeft ook te maken met de situatie van nu. Dat we in een crisis zitten en het voor mensen gewoon heel erg moeilijk is om nu uh, in de toekomst te kijken. Hè. Mensen zijn vooral bezig van wat, ja, hoe kom ik uit die crisis en hoe uh, nou ja, uh, regel ik het allemaal met de financiën die ik nu heb. Dus dat snap ik heel erg goed. Alleen, nogmaals, het is niet een probleem van nu. Want we hebben het over 2028. We hebben nu nog geen idee hoe de wereld er dan uitziet. Dus misschien is het dan wel helemaal uh, geen probleem. En zijn we er financieel weer hartstikke goed voor. En dat moet toch de inspiratie zijn en de intentie zijn om hier weer uit te komen. En uiteindelijk weer als land uh, fantastisch voor te staan. Wat kunnen jullie als topsporters, als ex-topsporters nu nog doen om, om hier nog weer een positieve draai te geven? Of, of geef je het ook echt op? Nee, ik geef het nooit op. Uh, ik blijf altijd mijn verhaal vertellen... hoe het voor mij van belang is geweest om uh, een droom te hebben... Om een grote droom te hebben om met, uh, nou ja, in het hier en nu te doen wat ik moest doen... om uiteindelijk heel goed te worden. En natuurlijk was topsport echt niet altijd leuk. En heb ik me heel vaak, af, heel vaak afgevraagd, waarom doe ik dit eigenlijk? Maar ja, dan kwam toch weer die droom van... ik wil zo graag ooit op die Olympische Spelen presteren. En dat heeft mij ongelooflijk geholpen om nu... Heel hard te trainen toen, hè? want ik ben nu gestopt. En, en nou, dat blijf ik altijd meegeven aan mensen. En nogmaals, of die Olympische Spelen er dan ooit komen... dat was ook nooit echt de discussie of dat is nooit echt waar we mee bezig zijn geweest. We zijn vooral bezig geweest met dat als inspiratie. Om mensen te inspireren. Doe aan sport. Uh, nou ja, maakt sport belangrijk in Nederland. En daar geloof ik nog steeds in. Mieke Boy, in gesprek met Martin Vriesema. Dan oud-judoka Mark Huizinga. Hij won drie Olympische medailles, waaronder goud in Sydney in 2000. Huizinga heeft gemengde gevoelens bij dit regeerakkoord. Ik denk dat het wel een heel lastig signaal is. Omdat het regeerakkoord tegelijkertijd zegt... dat alle ambities waar het Olympisch plan nu voor staat... en dat is meer sport voor de jeugd, meer sport voor ouderen... Nederland naar Olympisch niveau tillen door middel van sport. Dat vinden we allemaal goed. Dus eigenlijk zegt het regeerakkoord, Olympisch plan is goed... Maar als je dan tegelijkertijd zo'n sterk signaal geeft van... we willen de Spelen niet organiseren... Uh, heb je kans dat je alles wat, je, wat Olympisch Vuur zich heel erg hard voor maakt... Uh, ja, dat je dat ook een beetje om zeep helpt. Terwijl Olympisch Vuur en de, de, de ideeën van Olympisch Plan 2028... Uh, nu niet gericht zijn op, nu op het organiseren van de Spelen... of investeren in een Olympische Spelen in 2028... maar nu heel erg gericht zijn... Op, op nu en op de komende jaren. En op daar meer sport en sport op school. Dus eigenlijk is het regeerakkoord erg in lijn met het Olympisch plan. Maar het lijkt nu erg alsof ze er juist afstand van nemen. Dus het is wel, ja, dat is een beetje dat is lastig denk ik, om te begrijpen naar buiten toe. En tot slot oud-volleyballer Bas van der Goor. Hij won goud met de lange mannen in 1996 in Atlanta. En hij doet een oproep aan het kabinet Rutte. Kijk, de, de, de kracht en de energie die werken aan dit project oplevert... is voor mij als sporter in ieder geval echt geweldig geweest. Um, en wat ik heb ervaren afgelopen zomer in Londen... is dat het ook een land uh, heel veel zelfvertrouwen kan geven... Uh, en, uh, uh, ja, en hem weer op de kaart kan zetten. En dat zou heel mooi zijn als dat in Nederland ook zou kunnen gebeuren. Het regeerakkoord haalde dus gisteren een streep door de Lulim's ambities voor 2028. De politiek ziet geen heil in het binnenhalen van de Spelen. De belangrijkste kandidaatstad was Amsterdam. Het besluit viel de wethouder van sport in de hoofdstad, Erik van der Burg, rauw op zijn dak. Ja, dat uh, kwam gisteren zeker uh, hard aan. Uh, omdat ik denk dat het inderdaad een mooie stip aan de horizon was geweest waarmee we een aantal zaken konden doen. Misschien nu weer in 2017 of 2021, maar vooralsnog niet. Dus dat betekent dat uh, die weg nu voorlopig uh, even niet bewandeld gaat worden. We gaan in Amsterdam wel gewoon door met investeren in uh, breedte sport, topsport en sportaccommodaties. Had de stad al veel geïnvesteerd in dat Olympisch plan? We hadden wel veel geïnvesteerd in het Olympisch plan. Maar een groot deel van het, de investering in het Olympisch plan bestond uit het stimuleren van kinderen om te gaan sporten. Bestond uit het verbeteren van de sportaccommodaties. En bestond uit het binnenhalen van topsportevenementen zoals deze. En die, dat blijven we ook gewoon doen. Omdat ook in de toekomst het belangrijk is dat veel kinderen gaan sporten. En dit soort evenementen zijn goed voor de stad Amsterdam. Er komen veel toeristen naar de stad hierdoor. Zet de, de stad ook op de kaart en kan ook bijdragen aan sportstimulering. Bent u het eens met het besluit rond de Olympische Spelen? Nee, ik had een andere afweging gemaakt dan er in het uh, regeerakkoord is uh, gemaakt. Maar goed, er staan in het regeerakkoord andere zaken... die uh, een veel grotere impact zullen hebben op de Nederlandse samenleving. Het is en nee, maar nou, nou, dit is duidelijk eentje die ik uh, graag anders had gezien. Kwam het echt als een donderslag bij heldere hemel... of had u toch wel een beetje rekening mee gehouden? Ik had deze zin niet in het regeerakkoord uh, verwacht... Uh, we wisten natuurlijk wel dat er uh, heel veel bezuinigd moest gaan, uh, gaan worden. En dat betekent dus ook het een en ander. Nou, wat ik goed vind is dat uh, er niet bezuinigd wordt op de sport. Dat daar eventueel zelfs nog in de toekomst extra geld naartoe kan gaan. Ook naar de topsport. Deze zin had ik niet verwacht. Die was jammer. Erik van den Burg, wethouder sport in Amsterdam. Maurits Hendricks, de technisch directeur bij NOC NSF, is milder in zijn reactie en schaart zich achter het standpunt van de sportkoepel. Nou, daar hebben we een officiële reactie op gegeven al. Ik ben in deze tijd uh, heel erg blij met hoe het kabinet uh, sport en ook topsport omarmt. Um, en uh, duidelijk aangeeft, joh, die ambitie die we hebben uitgesproken met elkaar, daar moeten we voor gaan. We zijn ons met ons allen bewust dat uh, sport, uh, breedte sport en topsport aan elkaar uh, gebonden is. Ook dat wordt door het uh, kabinet omarmd. Dus, als je ziet dat we in hele moeilijke tijden zitten waar 15 miljard bezuinigd moet worden. Dan is het natuurlijk fantastisch om vast te stellen dat we um, een, een extra inspanning kunnen verwachten van, van dit kabinet op sport. Ik denk dat uh, de gemeente Amsterdam, uh, die um, het, uh, de drager is op dit moment van Olympisch Plan 2028, dat die uh, daar inzet is. Voor de sport zelf zal er niks veranderen. Wij gaan elke dag even hard werken om te zorgen dat Nederland medailles wint. Het is een begrijpelijke visie. Het staat eigenlijk weer haaks op de visie van bijvoorbeeld Spanje. Dat wil in 2020 de Spelen organiseren met de motivatie, ze dus hopen daarmee uit de crisis te komen. Ja, maar toch is dat wel een goede parallel die je trekt nu. Want uh, ik heb natuurlijk veel contacten in Spanje omdat ik daar acht jaar bondscoach ben geweest. Daar zijn, in ieder geval mijn sport, is daar de nek omgedraaid. Die hebben geen enkele steun meer. Die gaan nu voor het eerst niet naar de Champions Trophy, terwijl ze zich geplaatst hebben. Terwijl dat land wel inzet op een heel groot evenement. Nou, Spanje zijn de tijden nog veel zwaarder dan hier. En daar zie je dat heel veel sportbonden gewoon geen enkele ondersteuning meer krijgen. Is dat dan de goede weg? Dat je straks een evenement hebt waarbij uh, de, de thuissporters uh, gewoon niet meer om de prijzen meedoen. Dan denk ik dat je de boel pas echt omdraait. Uh, hier blijven we inzetten op sport, de ontwikkeling van sport. En zeggen we, we gaan in 2016, 2020, gaan we nog een keer kijken of eventueel een evenement voor Nederland ook in de, in de toekomstplannen past. Maar we blijven investeren in sport en ik denk toch echt dat dat de goede weg is. Maurits Hendricks, technisch directeur bij NOC NSF over het kabinetsbesluit om zich niet achter de Spelen van 2028 te scharen. Um, er waren twee wedstrijden in het bekertoernooi die verlengd werden... die zelfs tot penalties leiden. Cambuur tegen Telstar. Cambuur heeft zich inmiddels geplaatst voor de vierde ronde van de kvw beker want Cambuur won na strafschoppen van Telstar. En toch nog een kleine verrassing... want Rijnsburgse Boers heeft zich ook geplaatst na het nemen van penalties... voor de volgende ronde van de beker. De ploeg won van Emmen na verlenging en dus penalties. Ja, keer wij toch weer even terug naar dat Olympische plan 2028. Nederland is dus afgehaakt. Uh, Spanje heeft de Spelen meer dan ooit nodig. Dat zegt de Alejandro Blanco, dat is de voorzitter van het comité... dat de Spelen naar Madrid wil halen in 2020. Opvallend, want Spanje staat er financieel nog beroerder voor dan Nederland. Waarom kan het daar wel en waarom in Nederland niet? Daar gaan we even over praten met Edwin Winkels in Spanje. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Ja, waarom kan het wel in Spanje? Nou, dat is een groot vraag of het uiteindelijk wel kan natuurlijk. In principe gaan ze zich nu niet meer terugtrekken. Spanje werd in, in juni door het IOC, of Madrid werd uh, door het IOC gekozen als een van de drie uh, finalisten, zeggen maar, samen met, uh, met Tokio en Istanbul. Uh, het geld is er niet, dat weet ook iedereen. En het is de laatste tijd ook wel een beetje stil, hoor. De politici, de premier, Rajoy, durven zich toch echt niet, niet echt meer te mengen of duidelijk te zeggen van we willen die speler per se hier hebben, want aan de ene kant zijn ze miljarden en miljarden aan het bezuinigen uh, met 6 miljoen werklozen in Spanje. Er is echt nergens geld. En dan kun je moeilijk aankomen van... Ja, we moeten nu 2 miljard uh, euro investeren... In, uh, in accommodaties voor de Olympische Spelen. Uh, dus uh, ja, die meneer Blanco... Dus ook voorzitter van het Spaans Olympisch Comité... die zegt, we hebben de Spelen meer dan ooit nodig. Bijvoorbeeld omdat er dan 300.000 uh, arbeidsplaatsen worden uh, gecreëerd... in aanloop naar de Spelen. Een land met zoveel werklozen is dat welkom natuurlijk. Plus de effecten achteraf... Maar maar ja, de Spelen moeten bijvoorbeeld gefinancierd worden door banken, door privéinstellingen En, en, en die stoppen nu zelfs geen, geen euro meer in een, in een nieuwe winkel op de hoek. Dus de vraag is of zij überhaupt in die Spelen nog willen investeren. Ja, maar het geld, ja, ik neem de Spaanse hockeyploeg, dat hoorden we net van Maus Hendricks. Die gaat bijvoorbeeld niet naar Melbourne voor de Champions Trophy, omdat het geld op is. Dat rijmt toch niet echt met elkaar? Nee, er wordt bij al die bezuinigingen op gezondheidszorg, uh, op het onderwijs, op de cultuur, wordt ook enorm uh, beknopt op, uh, op sport. Uh, Spanje moest al met veel... Die had sinds de Olympische Spelen van Barcelona in 1992 hadden ze een ongelooflijk groot Olympisch programma. ADO heette dat. Met enorme middelen. Uh, Voor je ja, medaillewinnaars uh, die flinke beurzen kregen. Dat is allemaal uh, ook minder geworden. Voor Londen hadden ze al minder. Voor Rio ja, de Janeiro moeten ze het met nog minder doen. Dus aan die kant wordt, uh, wordt er beknopt. Maar uh, ja, het is een soort... ...prestige object geworden van, van Madrid... ...van de vorige burgemeester, vooral... ...die nu trouwens minister van Justitie is... Uh, ...die kwam tien jaar geleden met dit idee... ...Madrid is al twee keer kandidaat geweest... ...verloor op het nippertje... Uh, ...voor de Speler van 2012... ...van, van Londen... ...stelde zich ook kandidaat voor 2016... ...terwijl ze eigenlijk wisten dat die Speler... ...naar een ander continent dan Europa zou gaan... ...en zei ja, we hebben toch alle plannen al gereed... ...die hoeven we niet veel meer te veranderen... ...en uh, we gaan dus toch ook maar voor 2020... ...het is alsof van, ja, we hebben het al... Een keer gedaan, laten we dan nu nog maar even doorzetten. Ja, ze kunnen ook niet meer terug, hè? Ze zitten bij de laatste drie inmiddels. Hè? Ja, kijk, hier, bijvoorbeeld Rome uh, was net op tijd, dat zeg maar voor die laatste kandidaatstelling uh, heeft Rome zich op aandringen van, uh, van premier Monti zich, uh, zich teruggetrokken, zei van we, we kunnen met deze crisis, uh, wat alles op ons afkomt, gaan wij in Rome niet die spelen organiseren. Dat heeft Madrid op dat moment niet gedaan. Uh, toen kwamen ook enquêtes, de, de, de bevolking in Madrid, was 95% was toch voor het halen van de spelen naar, naar Madrid. Dus daar is geen, daar is geen oppositie van. En, uh, maar maar de vraag is, het uh, lijkt er een beetje op dat, dat sommige mensen in Spanje hopen... dat Madrid uh, die verkiezing volgend jaar in september in Buenos Aires gaat verliezen. Oké, okay, we gaan het afwachten of het naar Tokio, Istanbul of toch naar Madrid gaat. Edwin Winkels, dankjewel vanuit Spanje. Ja, ik zei al eerder, er is veel voetbal in de, in de beker. U hoort het al eerder in deze uitzending. Uh, Go Ahead Eagles, ADO 20, Kambuur, Dordrecht. Rijnsburgse Boys en FC Groningen hebben zich allemaal geplaatst... voor de volgende ronde van het Nationale Bekertoernooi. Kijken wij tenslotte van deze uitzending nog even naar een paar berichten... die op uh, tafel komen. Bijvoorbeeld nog een, uh, een zwembericht. Want eindelijk uh, kan hij zijn randregen maken op een groot toernooi. Ik pak het bericht er even bij, want hij was enige tijd uitgeschakeld. Uh, Joost Rijns. Hij is opgenomen in de selectie voor de Europese kampioenschappen korte Kortebaan volgende maand. Het wordt zijn eerste internationale toernooi sinds hij hersteld is van tilbalkanker. Afgelopen weekend maakte hij zijn rentree op nationaal niveau. Rijn start bij de EK in het Franse Chartres op de 100 meter en de 200 meter vrijslag. En de Brit Bradley Wiggins is de Velo door uitgeroepen tot beste wielrenner van 2012. Dat is geen verrassing. Deze verkiezing wordt georganiseerd door het Franse maanblad Velo Magazine. De winnaar van de Tour de France kreeg de voorkeur boven de Belg Tom Bonen... en de spaard Joachim Rodriguez. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Langs de Lijn. Morgen zijn we dan natuurlijk weer met veel bekervoetbal. Wedstrijden in de derde ronde van de Nationale Beker. En zometeen op deze zender met het oog op morgen. En dat wordt vanavond gepresenteerd door Mieke van der Weij. Dank voor het luisteren en nog een prettige avond.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 Dit is Radio 1.